Studentenvakbond LSVB verwacht meer dan 15.000 studenten. Ze zijn het er onder meer niet mee eens dat langstudeerders... 3.000 euro meer collegegeld moeten betalen. SP-leider Roemer is kwaad dat hij niet mag spreken op de demonstratie. Hij had graag het woord willen voeren, maar de SP is door de studentenbonden... ingedeeld bij een forumdiscussie en elke partij mag maar aan één onderdeel... van de actiedag meedoen. PvdA-leider Cohen en D66-voorman Pechtold spreken wel op het Malieveld. Sigaretten worden per 1 maart flink duurder. Marktleider Philip Morris verhoogt de prijs van merken als Marlboro en Chesterfield met 40 tot 50 cent. Een belangrijke reden is de accijnsverhoging op rookwaar met 27 cent per pakje. De Britse politie heeft het appartement van een Nederlander in Bristol doorzocht... in verband met de moord op een vrouw van 25 vorige maand. Ze was zijn buurvrouw. De politie heeft een man gearresteerd, maar wil niet zeggen of het die Nederlander is. Volgens Britse media is hij een 32-jarige architect uit Brabant. De vrouw werd op eerste kerstdag doodgevonden... langs de kant van een weg bij Bristol. Het filmfestival in Rotterdam moet op zoek naar een nieuwe slotfilm. Het festival zou op 5 februari worden afgesloten met The King's Speech. Maar de producent vindt dat strategisch niet slim... omdat die film kans maakt op een Oscar. Acteur Colin Firth won afgelopen week een Golden Globe... voor zijn hoofdrol in die film. Het weer, min 1 tot min 4 graden, met in het middenland kans op mist. In de ochtend regen of ijzel in het noorden. In de middag opnieuw zon en maximaal tussen 3 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Harm Edens. Welkom terug in Casaluna. In het eerste uur heb ik gepraat met Quirijn Bolen... bedenker en oprichter van de overdekte versmarktketen... Markt met een Q. Dit komende uur wil ik graag van u horen... wat uw mooiste verhalen met of over eten zijn. U hoort het goed eten. Heeft u rituelen met voedsel? Heeft uw man u verleid met een verse haring? Of bent u ooit verliefd geworden op de groenteboer? Ik noem maar een Warstraat. En dat bestaat trouwens echt door. Ik studeerde ook in Groningen ooit, en toen zei een vriend van mij ooit tegen de jongen achter de groente: eh, mag ik een kilo tomaten en jou? Nou, dat soort momenten, daar gaat het om in het leven. Mooie verhalen waarin eten een rol speelt. Een romantisch diner, een hongerstaking. Ik wil ze graag van u horen. Als u wilt bellen, dan kan dat op 0800 1121. Dat is helemaal gratis. Of mailt u naar casaluna@ncv.nl. We hebben, als het goed is, aan de lijn Gerard. Gerard, goedenavond. Gerard, goedenavond. Gerard, ach. Wat, wat ja, heb jij... maar wat... Oh jee. Wat is er? Ben ik goed te horen, want er zit bij mij een enorme kraak. Ik, ik hoor jou heel goed. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wat heb jij met eten, Gerard? Ik heb een, onder andere een biologische winkel gehad samen met vrienden. Aha. En ik heb ook een enorme zoektocht gemaakt in. In, in voeding en alles wat ermee te maken... voedingsleer ook heb ik gedaan. Mm -hmm. En wat voor mij het meest bizarre ervaring is geweest... is twintig dagen letterlijk in de woestijn geweest. Zonder eten. Dat was een, een vaste periode. Ja. En, en sorry? En wanneer heb je dat gedaan? Dat was in 1993. In de woestijn in Corsica was dat. Mm -hmm. En die ervaring... Die daar kan ik nog steeds op terugvallen als er nog een bepaalde dingen zijn met ziekten of uh, ja andere dingen. Ik, uh, als ik bijvoorbeeld griep heb, dan ga ik een paar dagen niet eten. En dan is die griep meestal over. Ja, is heeft, er heeft een directe relatie ziek zijn en, en voedsel? Heel direct. Maar ik denk dat je wel, je moet het niet zomaar experimenteren. Het moet ook wel verantwoord. Er zijn ook bepaalde uh, vastklinieken in, in Oostenrijk en Zwitserland. Yeah. En die hebben zoveel ervaring ermee. Dus in, voor mij is het gewoon duidelijk... dat uh, voeding en, en, ja, en gezondheid... Dat het gewoon, je hebt het vorig jaar ook over gehad... over de biologische voeding. Ik eet eigenlijk alleen maar biologische dingen als ik kan. Ja. En, maar mijn, mijn meeste diepe ervaring is dat eten... en woorden heel veel met elkaar te maken hebben. Oh. Als je dus een goed gesprek hebt... bij een maaltijd... Ja. Met vrienden of met mensen waar je uh, een goede relatie mee hebt. Ik zal zeggen, je gaat niet zo met je vijand aan tafel zitten. Daar dat kun, kun je wat doen, maar daar ga je niet zomaar mee eten op een ontspannen manier. Dat nee. is gewoon zo. Maar dan moet je eens goed nagaan. Als je, dus kun je bij jezelf dat wel eens ervaren hebt. Je zit bijvoorbeeld bij vrienden aan tafel, of met uh, een met vriendin of met een geliefde. Mm -hmm. En dan zit je met uh, bijvoorbeeld een kaarsjes op tafel. En dan heb je van tevoren heb je enorme eetlust. We gaan lekker samen eten. En dan gaat het over in een heel goed gesprek. Dan wordt het heel intiem en dan komen er ook emoties bij. En dan, dat merk ik zelf vaak, dan, dan, dan wordt dat eten gewoon bijzaakt. Dan, dan eet ik eigenlijk in verhouding veel minder dan als ik alleen, zit. Als ik alleen ben. Dan, dan eet ik in verhouding veel meer. Wat grappig, hè? want je hebt een gezegde: zien eten doet eten. En je hoort vaak van mensen die alleen wonen... van ja, dat eten in mijn eentje, daar vind ik eigenlijk niks. En dan eten ze juist heel weinig. Terwijl wat jij zegt is precies het tegenovergestelde. Ja, maar ik denk dat zien eten bijvoorbeeld op tv is. Dan zit je toch alleen, maar je ziet, je ziet mensen, zie je eten. Dat kan ook. en Dan denk je, ja. ik wil ook chips of ik wil ook... Ja, een, uh, Ja. En ik denk dat dat ook een antwoord is van al die te veel, te dikke kinderen bijvoorbeeld. Ik denk niet dat dat het antwoord is, maar ik denk dat het daar heel veel mee te maken heeft. Maar nou even terug, hè, want dan zit je aan die tafel met die goede vrienden. En is het dan ook met gewone goede vrienden zodat je minder eet als je een goed gesprek hebt? Of eigenlijk alleen maar als er een soort verliefdheid in het spel is? Gisteren hadden, hadden we een etentje met een vriend en een vriendin. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment gingen wij terug in de tijd. En toen hadden we het dus over het verwerken van een, een proces. Van, hij had dus een, een, een, een, een zoontje en die, was, die had een paar weken geleefd en die was toen gestorven. Mm -hmm. En naar de rand is dat huwelijk kapot gegaan. Maar op, in die tijd hadden ze helemaal geen erging waarom dat zij op elkaar groeiden. En wij hadden dus gisteren een, een heel goed gesprek over de verwerking. En toen kwamen we aan het punt dat zijn vrouw, zijn ex-vrouw en hij nooit dat verlies van dat kind op een normale manier... samen hadden kunnen verwerken. Nee. En toen werd het heel, heel emotioneel tijdens dat gesprek. Ja, dus dat, Aan tafel. dat is eigenlijk de crux wat jij probeert te zeggen. Dat als, het, als echte emoties in het spel zijn, dan wordt eten bijzakken. Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is... Weet je wat ik de, de het mooiste uitspraak vind van, uh, van Jezus in de woestijn? Die zegt, een mens leeft niet van brood alleen. Nee. Maar van elk woord dat uit de mond van God gaat. Maar dat hoeft niet alleen uit de mond van God te zijn... maar dat kan bijvoorbeeld ook net wat, wat je dan meemaakt... Met, met, met een bemoediging van een vriend of een vriendin. Of... Ja. Je, je, dat is je, toch wonderlijk dat, je, dat, dat, ja. dat, dat, dat, voed, dat het ook voedsel is. Ja, je, kan je, je, is... je kan je ook echt laven aan, aan, aan, aan een vriendschap... of aan, aan wat iemand troostend tegen je zegt bijvoorbeeld. Dat, dat snap ik wel, ja. Ja, weet je wat ik ook zo opvallend vind? En daar moeten we toch eens met z'n allen goed op letten. Ja. Wij leven nu in een enorme verruwing. Ken je de, de, de, de band de New Kids? Ja. Ja, nou moet je eens goed luisteren, goed horen wat er gebeurt... als je niks anders antwoordt, uh, kut of gvd of wat. Dat, dat doet iets met je. Ja. En, en, en eigenlijk zijn woorden bedoeld voor ons mensen... om elkaar als medicijn aan te reiken... En medicijnen, woorden, woorden van, van liefde, woorden van bemoediging, woorden van troost. Dat is zo fundamenteel, zo bazaal. Ik denk dat een heel groot gedeelte van de bulimie en al die anorexia, nervose, dat komt allemaal uit eenzaamheid. Ja, dat is ik... heel veel, heel veel, want onze gemeenschap is zo arm geworden. Ik, ik denk dat je een punt te pakken hebt, Gerard. Want er is verruwing overal om ons heen, tot in de Tweede Kamer en noem maar op aan toe. En ik denk dat dit heel belangrijk is om dat zelfs na één na uur s'nachts eens een keer tegen elkaar te zeggen. Van, zeg, zeg ook eens bewust lieve woorden tegen elkaar. En Dat ga ik nou tegen jou doen, Gerard. Heel erg dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Jo, doei. Dag. Ja. Een hele zoektocht naar, naar waar eten om gaat. En dan tot zo'n diepe conclusie komen. Heel mooi. We gaan even naar Sico. Sico, goeienacht. nacht Ik heb een mooi verhaal over eten. Althans, over eieren. Nou, dat is ook eten. Ik ben ja, heel benieuwd. In de tijd uh, viel de Rabbadan tijdens de Pasen. En ik gaf toen les op de Mithielschool in Amsterdam. En naast de Mithielschool was het Augustinuscollege. Mm -hmm. En een van mijn collega's had een. ...echtgenoot of echtgenote op het Augustinuscollege. College. En die vertelde in geuren en kleuren... ...dat ze op het Augustinuscollege College eieren gingen schilderen met de Ramadan... ...tijdens Pasen. <lacht> en dat wordt zo verteld... ...en ik zeg zo in mijn argeloosheid... ...heb je erover nagedacht die eieren te koken? Toen had het Augustinuscollege College 700 leerlingen... ...en elk moest vijf eieren schilderen. Dat hadden ze dus niet... En dat vertel ik zo in mijn argeloosheid, dat ze kookt die eieren nou. Ze hebben s ochtends om vijf uur hebben ze naar de professionele keuken van het Augustinus moeten lopen om eieren te koken. <laughs> nou weet ik niet of je weet hoe lang het duurt om één ei hard te koken, maar om voor 3500 eieren te koken. Oh, wat erg. Is het gelukt? Uh, het is gelukt, maar de kinderen, het was ramadan, even goed nadenken op het Augustinuscollege. Mm -hmm. die zaten in de ramadan. Ja. Na afloop lag het maaiveld bezaaid met eieren. Want ze mochten ze niet opeten, bedoel je? Nee, precies. Dus toen werd er maar mee gegooid. Ja. Wel onvergetelijke ervaringen. Dat is onvoorstelbaar. <laughs> ze hadden vergeten de eieren te koken. En ik weet echt niet hoe lang het duurt om één eet te koken. Ja, dat weet ik natuurlijk wel. Ja, zes minuten of zo, keihard. Ja, maar dan 3500 eieren. Ja, als je het allemaal achter elkaar doet, dan ben je drie weken bezig. Maar nou, ze hebben daar professionele keukens op het Augustiëns College. Ja. Hoe, la hoe lang geleden is dit verhaal, Sikker? Oh, 15, 20 jaar terug. Aha. Uh -huh. Maar ik moet er nog steeds op lachen als ik het hoor. Ja. En het. Mooi. Nou, is dat een, een verhaal over iets anders? He, over iets wat jij meegemaakt hebt? Maar als je nou even over je eigen leven nadenkt en wat jij zelf met eten hebt, heb je dan nog een mooi verhaal? Je zegt, nou, ik kook graag Chinees. Je kookt graag Chinees? Ik heb mezelf aangeleerd. Ja, en waarom heb je dat gedaan? Ja, ik vond ik leuk. Uh -huh. En uh, wat, is, wat is dan jouw echte aller, allerbelangrijkste Chinese specialiteit? Zegt, als ik dat maak, dan gaat iedereen plat. Uh, dat is een bepaald soort soep. Oh. En dat heet uh, Svanatang, een scherpzure soep. Hmm. Een bepaald soort groenten zit erin, veel groenten. Dus als mensen voor het eerst bij jou komen eten, dan maak jij die zoetzure soep. Maar dan moet ik wel ingrediënten hebben. Dat heb ik meestal wel in huis. Ja, maar, maar en kan, kan je nog iets voor de geest houden... dat je voor het eerst iemand die soep voorgezet hebt... die later in jouw leven heel belangrijk is geworden? Nee, nee, maar ik heb wel een, een paar collega's gehad... die hebben Chinees fondue voorgezet. En? Het waren echte Hollanders, die konden dat niet waarderen. <laughs> en dat zeggen ze dan ook gewoon? Dat zeiden ze eerlijk, ja. <laughs> wat vind je dan nou van die collega's? Uh, die hebben weinig culturele achtergrond. ja. Maar is dat. Is dat en, en wat doe jij voor werk? Ik doe nu een heel ander werk. Ik sta niet meer voor de klas. Ik doe nu postkamerwerk. En is dat leuk? Heb je dan betere collega's, niet van die, van die zouteloze zoetzuurhaters? Uh, nou zou ik ook zeggen, ze zijn allemaal echte Hollanders. Maar er zijn er twee of drie bij. Die lusten geen Nederlandse keuken. Nee. <laughs> nou, nou kook jij Chinees? Ja. Uh, ben je ooit zelf in China geweest? Dat je zegt van daar komt die inspiratie vandaan of is nee, het? Nee, dat niet. Ik heb bij Chinezen gewerkt. In de keuken en in de winkel. Mm -hmm. En dan, uh, als je in de, in de Chinese keukens van de restaurants werkt, dan wil je niet meer Chinees eten. Ja, dat zegt iedereen nou, hè. En toch, ja, dan denk ik, die Chinezen zitten er zelf ook, dus het maakt mij nooit wat uit. Maar het is echt zo erg, bedoel je? Nou, uh, laat ik zo zeggen, op een gegeven moment word ik uitgenodigd bij een uh, nieuwjaarsdiner. Uh -huh. En wij mochten met als enige drie Nederlanders aan een apart tafeltje zitten met aparte babbepangeren. <laughs> dat heb ik verweigerd. Ja. Ik zeg, ik ga aan jullie tafel zitten. Geweldig. En jullie eten eten. Ja. Ik, ik heb maar... genoten. Ik heb gesmuld. Nou, dat is ook vaak dat heel lekker, maar ik is heb... An totaal anders dan wij in het Chinese restaurant eten. Dat is waar, maar ik, ik ben zelf andersom in China geweest in de, in de diepe binnenlanden. En op een gegeven moment zat ik daar ochtends in een, in een sporthal met TL-balken en, en Mao Zedong... stonden ergens nog op een standbeeld. En toen kregen we bedorven paté met rode pepersaus, morgens om half zeven. Nou, ik wist van ellende niet waar ik het smeren moest... Maar dat, heb je, dat is ook China hoor, in de, ja. in de arme gebieden. Nou, dan, dan kom je als westerling om van de honger ongeveer. Ik begrijp het best, ja. <laughs> maar ik heb in, dat was in, dat, dat restaurant... waar ik dat Chinezen met de Chinezen had. Dat was uh, ongelooflijke hervaring. Mm -hmm. ja, heel erg uh, bedankt voor je reacties, Sikko. En, ja. en het is laat, maar straks slaap je. En als ik je dan weer terugbel, waar mag ik je dan voor wakker maken? Uh, wat je wilt. Wat ik, dat is een hele open uitnodiging. Ja. Slaap lekker. Je hebt een nummer, hè? Zweedse zingersongwriter Ketetunstal met Through the Dark. Toch uh, mooi, lekker rustig muziekje. We praten over eten en eten is emotie. En ik wil van u weten welke verhalen horen bij eten in uw leven. Belangrijke momenten met voedsel. 0800 1121. Laat het ons weten. We hebben ook mailtjes binnengekregen op Casaluna Bijvoorbeeld van Brian 22345. En Brian zegt: Ik ben nu. Net gedroogde Chinese pruimen aan het eten. En dit is het lekkerste wat er is. Mooi, hè? Dat, dat druipt er al een beetje uit. Ik raad het iedereen aan. Verkrijgbaar bij de Toko of bij andere Surinaamse winkels bijvoorbeeld. En vanaf zijn iPhone gestuurd naar nou, Pip. Uh, Mello Punto, die zegt, het is een leuk gesprek... maar ik vraag me af hoe het zit met vers geperst sap... van de firma Rijzenbeek. Dat is ook nog gepascaliseerd staat erbij. Want hij heeft er zelf gewerkt, dus ik weet waar ik het over heb. Dat is concentraat en het wordt gebruikt en aangelinkt. De consument wordt toch nog te vaak voor de gek gehouden, zegt een meisje van de Betuwe uit Tiel. Nou, daar zijn we voor gewaarschuwd dan, ik hoop dat het waar is. En uh, App die, die schrijft: Ik heb in het verleden door ziekte ooit vijf weken niet mogen eten. Ongeveer tien dagen na een operatie mocht ik van de dokter weer langzaam beginnen met eten. Vla. Misschien een beschuitje als het maar zacht was. Die dag kreeg ik ook per ongeluk een bord eten voorgezet. Een vergissing van de verpleging. Deze maaltijd, kip, aardappelen, groenten, jus... was een van de lekkerste die ik ooit gegeten heb. Het was natuurlijk gewoon eten. Maar al die weken van onvrijwillig vasten... toen was zo'n maaltijd heerlijk. Groet, Emilie. Mooi, hè? Ja, dat is nou echt... Voedsel en emotie, het hoort eigenlijk bij elkaar. Ik ga naar Ed. Ed, goeienacht. nacht. Hallo uh, Harm. Hoi. Ja, maar Ed. Ik deel die mening volledig. Ja? Wat heb jij met eten? Nou, eten, ik deel de mening dat het emotie is. En ik wil in principe ook een lunch breken voor Pierre Wind. Aha. Ja, de kok. Ja? Die zich bezighoudt met de jeugd en probeert de jeugd op te voeden. En die mening deel ik volledig. Want ze heb ik het zelf ook ervaren. En eten is een gebeurtenis. Is een sociaal iets. Mm -hmm. Maar hoe kom en je zeker nou? Zeker als je ermee opgegroeid bent. Ja. En als er een wegwijs wordt gemaakt. Maar even terug naar en... Pierre wint, hè Ed? Want je zegt van, ik vind Pierre Wint zo'n goed voorbeeld. Hoe, hoe ken jij Pierre? Uh, van de verhalen. Ja. Of wat hij zegt. Mm -hmm. <laughs> ik bedoel, ik ken hem niet persoonlijk. Nou, ik heb hem geloof ik ooit eens een keer, een keer gezien, maar... Dat is Ik heb hem een paar keer ontmoet. Onder ja. andere bij de wetenschap, bij de nieuwsquiz ja. van de NGV. En Het is een, een hele drukke man, dat weten we allemaal. Ja, ja, maar ja, ja. Het dat is zo'n aardige man. Maar wat hij vertelt is gewoon, 100%, sta ik 100% achter. Komt recht uit zijn hart en hij is echt heel erg begaan en aardig. Dat is echt een ontzettend leuke man. Ja, maar ook verstandig. Ja. Wat heb jij met voedsel zelf? Je zegt van, ik ben de wegwijzing gemaakt en ik, Pierre Wint spreekt me aan. Maar waar heeft dat bij jou toe geleid? Ik ben opgevoed met een interesse voor eten. Eten was een sociaal gebeuren. En ik had zelf, en vanuit mijn eigen langs karakter, had ik ook interesse. Dus ik stond ook mee te kijken als mijn moeder of de huishoudster. Of, ja, ik ben opgegroeid. Hoe dat, hoe dat werkte. En ik heb ook al vroeg geleerd wat de groentes zijn. En naar de groenteboer. En ja... Maar hoe vroeg ja, praten we dan? Was jij een kind van drie die riep... spruitjes en twee avocados? Nee, natuurlijk niet. Kom op. Maar ho daarbij, hoe oud was je toen dan? Dat je dacht... van nee, ik vind groenten leuk. Ik, ik ben van 53 dus. Mm -hmm. Alleen, ik ben zo opgevoed. Ja, ja. Maar je, je was als, als kind van vijf of van zes... Ja, ging wat je al, al mee naar het, de... Ik vond, het, ik vond het interessant. Ja, wat leuk. En, en wat... ik hielp ook mee. En zo ben ik ook in principe doorgegaan in alles... Uh, dat is meestal interessant. Alleen het eten is natuurlijk een sociaal gebeuren. En dat gebeurt natuurlijk veel te weinig meer na ja. een dag. Je hebt heel veel gezinnen en we hebben ze niet eens zijn. meer in een eetkamertafel. Hè? Dan, dan zitten ze nooit meer met elkaar ja. te eten. Ja. Ik ben opgevoed met een eetkamertafel. Ja, met een grote tafel. Iedereen aan dek. Mm -hmm. Ja, sorry. Iedereen gewoon. <laughs> ja. Hup. En één. Die deed, laten we zeggen, de spul naar brengen. De andere heel op moeders in de keuken. En andere die maakte, laten we zeggen, de tafel op. Ja, en dat was vroeger bij jullie thuis. Ja. En nu ben je ondertussen groter gegroeid en ouder geworden. Hoe, hoe ziet het eten bij jou er tegenwoordig uit? Hoe doe je dat nu als sociaal gebeuren? Uh, ja, ik ben nu een alleen, alleengaander, mm -hmm. uh, of een alleenstaander. Ja. Waar ik dat maar zeggen. Maar niet uit, maar dan kan ik me voorstellen dat je met, met een ja, soort. Ja, natuurlijk stukken minder. Ja, en dat je ook met een soort, ja, ja, ja, ja. Een soort gemis maar op dat... die periode terugkijkt. Zeker. Mm -hmm. Maar ik kijk er wel met. Uh, met een goede herinnering aan terug. Ja. Alleen het. dat zijn dus. Maar dat zijn gewoon, laten we zeggen, de situaties. Ja, maar ik kan ik me voorstellen andere... dat als je uit zo'n warm nest komt... Ik denk... heb ook andere situaties en dan inderdaad ging koken als ik mensen over de vloer kreeg. Ja. Dan stond ik dus drie uur te koken. Ja. En drie uur boodschappen doen. Dat vond ik gewoon leuk. Alleen, dat een is gegeven, de ander is niet gegeven. Ik had bijvoorbeeld een broer, nou... Die kon al een paar, laten we zeggen, een ei koken. Ja. Allemaal uit hetzelfde nest. Ja. Nee, maar daarom ging ik even naar je situatie nu. Je zegt, ik ben ja. nu alleenstaand. Maar ja, ik, maar goed, dat vind ik niet zo van belang. Nee, maar ik kan me voorstellen dat jij nu... omdat je wel weet hoe het is om aan een grote gezellige ja. tafel te oh. zitten... dat ja. jij nu af en toe vrienden uitnodigt... en dat je daar gewoon heel uitgebreid voor kookt, bijvoorbeeld. Ja, maar ik... Ja, maar... Sorry, ik wil het hebben over, over vroeger. En mm -hmm. ik wil het eigenlijk hebben over, over de jeugd. Ja. Over de jeugd, inderdaad. En daarom steun ik Pierre Wind en besteed er aandacht aan. Dat vind ik mooi. Alleen, ouders, ouders, ouders. Let op de groenten en, en zo. daar ja. begint het mee. Wil ik eigenlijk... En die moet het, die kinderen aanleren, inderdaad. Ja. En inderdaad, als ze denken dat... Ja, dat de melk uit een, zeggen, uit een pak melk komt. En dat ze niet meer weten... Dat het ja, van een koe komt, ja. ja. Hé, hey, maar Ed, even terug naar vroeger... Aan die grote tafel bij jullie thuis. Fantastisch. Kan je maar één gerecht noemen wat echt jouw lievelingsgerecht was? Als je, dat je dacht van als dat op tafel komt, dan, uh, dan wordt het feest: spruiten, gekookte aardappel en een biefstuk van de haas. Ja, heerlijk. Uitkunst. Oh, <laughs> zou, zou dat was ik, ik helemaal happy. Ik zou het nu zo lusten, ja. <laughs> en, ja, echt? Ja, ik echt. ook. Heerlijk hoor. En, ja. dat, en dat maak je nog wel eens? Eh, uh, boe, ik kan me de tijd niet heugen. Nou, dat moet... Mijn hart staat er open voor en dat mag ik me verbellen. Maar, maar zullen, we dat nee, hoor. zullen we dat gewoon nu afspreken dat jij morgen... Hè, als het weer een beetje normaal licht geworden is... Ja, ja, ja, ja. dat je naar de winkel gaat, dat je voor jezelf spruiten ja, aardappels okay, en een biefstuk okay. koopt? Maar in ieder geval... Nee, Ed, zullen we dat jeugdopvoeden? afspreken? Jeugd opvoeden, inderdaad. Laat ze mee maar ik ga aan de, tafel. Ik ga jou Laat nu even... Laat ze boodschappen doen Ed. Ed. en loop mee en leg het uit wie wat en hey, hoe ze in elkaar zit. Pst, Ed. Yes, Harp. Ik wil jou nou een heel klein beetje opvoeden, zo het afspreken. Jij gaat morgen spruiten kopen? <laughs> nee. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat ik een nou oude heb en dan moet de eerst op. Oké, okay, dan, dan overmorgen. Dankjewel voor je mooie okay, verhaal, do. Ed. En, ge en ja, echt geniet van de spruiten. Oké, okay, doe. Dankjewel. Dag. Dag. Meneer Van der Wald, goeienacht. Het is uh, stil bij meneer Van der Wald. Hello. Hallo, meneer Van der Wald, daar bent u? Nee, ik ben er niet. Oh, u bent er niet ja de naam is uh, Aad Zonneveld. oh vind ik ook mooi ja Meneer het mooie stad achter de duinen <laughs> ja wat, wat heeft u met eten nou ik, ik, alles eigenlijk willen zeggen ja ik, ik, ik hoor het programma en ik wilde gaan reageren dus mm -hmm. heeft u een radio aanstaan klopt dat ja dat klopt ik hoor een soort echo van die duinen en dan weer terug dit wordt al beter zo ja ja, dat klopt. U, u hoorde ons en, en ik vroeg van, uh, eten is emotie... en we, we, wat voor eten is belangrijk in uw leven? En wat dacht u toen? Nou, ik heb uh, de schade en schande... brokken moeten moet liggen koken, eigenlijk. Ja. En dat is uh, ja, meer dan 30 jaar geleden. Nee. En welke schade en schande was dat? <laughs> dat ik niet eens uit een... nee, water kon maken. <laughs> ja, maar meestal zoek je dan... heb je nog een moeder of je zoekt er een vrouw bij... die het doet als je het niet kunt? Nee, helaas, mijn moeder was wel volledig. Nee. Aha. Ja, en uh, nou, ik heb uh, diverse uh, mooie lieve verdienen mogen ontmoeten. En toen kreeg ik een aantal koopboeken in. ik heb er dan, ik dacht, één of twee gekocht. Ja. En er was onder andere ook uh, een, een koopboek een kookboek van de huiswetschool van vroeger. Aha. Ja, vanuit de jaren 50, vlak in de oorlog. Weet u nog hoe dat heet, hè? Nee, ik heb het al in mijn boeken staan, maar ik weet niet de titel uit mijn hoofd. Want je had zo. natuurlijk allemaal uit die tijd het beroemde Margriet-kookboek. Ja, ook, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik ook. Ja, ja, ja, ja. ja Inderdaad, wat je, een rode kast. Ja, ja precies. Ja. ja, je kan niks zonder het Margriet-kookboek, want daar staan alle, alle basics en classics staan er natuurlijk in. Ja, maar hoe weet je dat? Nou ja, ik heb het ook. Oh. <laughs> en dan had je nog. Ja, maar ik ben gepensioneerd. En ja. Ik dacht dat hij, dat hij een, stuk, een stuk jonger was. Ik bijna, nee. Ik ben wel iets jonger nog. Maar dat is nee, tot... maar, Inderdaad, dat magiet heb ik ook, ja. Ja, dat is een goed kookboek, hoor. Ja, ja. En toen hebt u zelf leren koken? Ja. Hoe ging dat? Weet u dat nog? Nou, maar schamelig, schande natuurlijk. <laughs> en ik moet jullie bekennen dat, uh, dat dat ging me niet altijd uh, even goed af. Maar goed, uh, ik heb het toch al. Uh, ja, redelijk voor elkaar gekregen. En ik, ik, ik, ik wil u bekennen dat ik alles naar tevredenheid kan bereiden. Ja, dat vind ik op zich heel knap hoor. Maar ik zou wel even nog terug willen naar die beginperiode. Weet u nog iets dat u dacht, ik maak eens een eigen een gemaakte gehaktbal... en dat het dan uh, een hele slechte slaving werd, om maar wat te noemen? Nee, niet echt. Kijk, ik heb alles met stapjes een beetje moeten doen. Mm -hmm. Ik woon echt eigenlijk. Oh ja, nou, dat is dus dan, ik hoor bij u nu gewoon lekker gewoon oh. een goed radiogeluid. Okay. Maar mijn specialiteit is in de loop der jaren geworden, toch wel Surinaams koken en met name dus Bami. Ah, is Bami Surinaams? Nou, niet echt, dus meer Indisch natuurlijk, maar ja. weet je wat een, een van mijn specialiteiten was altijd? Wat ik vroeger geleerd heb, dat is uh, uh, pina-soep. Ja, dat, dat is wel echt Surinaam zo, geloof ik, hè? Juist. Aha, en dat, dat is dan een soort bouillon met pinda's? Wat zit erin? Ja, inderdaad. Pindakaas gaat er doorheen. Ja. Dat is een bouillon met uh, kabbertjes en zo. Aha. En ja, daar gaat uh, pindakaas doorheen, onder andere. En, en dat eet u dan, uh, maakt u dan voor uzelf en dat eet u dan alleen op? Nou, nee, eerlijk gezegd niet. De laatste jaren... Ik, ik hou er wel van uh, eten, maar... Uh, ik wil graag mensen om me heen hebben die dat gezamenlijk in mijn kunnen nuttigen. Ja zie je, dat dacht ik nou, want de eerste je raar die zei van in mijn eentje, als er geen gesprek aan tafel is, dan eet ik altijd veel meer. En u zegt eigenlijk weer van nee, als ik in mijn eentje zit te eten, dan heb ik eigenlijk niet zo'n trek. Nee, nou, ik heb wel trek, maar dan maak ik het gemakkelijk voor mezelf. Ja. Dat ik een, een, een blik op mijn pot maak. wil begrijp ik wat ik doen? Ja, maar dan nou hadden Hebben heb, heb u het eerste uur ook gehoord of niet? Nee, nee, eerlijk gezegd niet, nee. Oh, wat nou, was een, een meneer hier, Quirijn Bolle... van een uh, soort nieuwe concept supermarkt... met alleen maar super echte en verse spullen. En die zei van ja, al dat spul uit die potten en die blikken... dat is eigenlijk maar heel slecht eten. Maar dat vindt u niet? Nou, ik weet ik niet dat pot en blikken is, zo moet u het nu zien. Mm -hmm. Maar ik hou ik, ik van, uh, ja, kleine beetjes maken. Ja, ja, ja, ja. Dus u kookt voor uzelf gewoon een klein beetje... en dan kan die pot weer op slot... En dan, ja, precies. Uh, ja, precies. Dat is makkelijk natuurlijk, hè. Als uw specialiteit pindasoep is... En, en als u dat dan niet zo vaak maakt... wat maakt u dan nog wel voor uzelf wat lekker is? Ja, meen, maar het probleem is altijd dat... Als, als ik baan maak, dan heb ik een grote wachang. Ja. En dat is voor minimaal vier personen. En ja, dan moet ik hem op midden invriezen of wat dan ook. Ja, of, of gewoon drie vrienden uitnodigen, gezellig. Ja. Maar weet je, de meeste vrienden zijn dood... Ja, <laughs> helaas. Oh. Hoe oud bent u dan? Mag ik te vragen? Jawel. Ik ben eh, nog een paar jaar gepassioneerd. En eh, ja, dat wordt er niet gemakkelijk op. Nee, dat snap ik wel. Maar ik, ik vind het natuurlijk wel een heel spannend idee... dat als je... Bent u nu 5,66 of zo, denk ik? Nog ouder, maar goed. Nog ouder? Ja. Nou ja, en, en u kookt gewoon nog helemaal zelf. Dat vind ik heel erg leuk. Dus dan zou het leuk zijn om bijvoorbeeld... Nou, misschien zelfs nu... Waar woont u ongeveer? ik woon in Den Haag. Den Haag, ja, dat hoorde ik al een heel klein beetje. Dus ik denk, <laughs> nou, als, als er nou luisteraars zijn die in Den Haag zijn, die ook alleenstaan zijn en die dol zijn op bami, nou, dan kunnen ze even bij ons op de site een reactie geven en dan zouden we misschien kunnen zeggen, beginnen ze gezellig een eetclubje? Ga je één, één keer. Dat, dat heb ik ook zo zo'n gedacht. Ja, dat klopt. Ja. Dat is de leuk, de hoor. Als je zelf verse bami maakt, dat is superlekker. Ja. Nou, ik kan alles koken, meneer tegenwoordig. Nou, zie je. Al dus oh, jaren. Ik zou dat gewoon stiekem eens gaan doen, hoor. Maar meneer, uh, hebben u het Het gaat om de gezelligheid. Precies. En dan moet je eigenlijk, als je die hele watjang vol hebt... moet je gewoon eens mensen uitnodigen. zeg je, wie komt bij mij een vorkje mee prikken uit de watjang? Ja, ik heb mij voorraad een wijn ook. Rode wijn, witte wijn. Uit alle uh, omstreken van de wereld. Zie je? En ik hou wel lekker eten, maar het gaat er wel om de gezelligheid. Ja, ik zou er om maar zo werk van maken. Want het is niks gezelliger dan eerst eens lekker een flesje wijn trekken met elkaar en dan de watjang in. Dat klopt, meneer. Ik, ik ben het helemaal met u eens. Meneer Zonneveld. Het is prettig uit jullie nog. En dank u wel voor uw mooie persoonlijke verhaal. Gan bye bye. Bye bye. Hey. E bevendomi un Tutto, tutto quel che passa dentro. Compensando mi een c'è prins op een avise Italia, Che zonnen e vola in de all'oscurità per noi Che weet so che niet e gli indiani Indianen, Vivo con va, E Benzuna, penso una een umida Una elektrische, elettrica toch een beetje la beetje een beetje Rosa senduna che gira gira gira il rodromo una commessa da vindanu Spindoni nell'attualità, nell'attualità come a spindoni in mezzo e tram. Ma non mi prego per tutto, guardi da lui che vega una lampe gretineria, ah. lui che fantasia, ma dice no, no, che sta una vera gretineria, gretineria dice, dice il matador, dice il venditor che... Toen nu beentje van het nu mister, het mister. Terug naar een hele moeilijke periode. De virtuose Franse bigband Avion Travel. Herkenbaar aan hun typische, karakteristieke, ja, hoe zeg ik dat? Beetje kekker, maar ook avant-gardistische underground sound. Met het nummer Dansons Metropolie. Ik vond het mooi. Aan de telefoon B. Goeienacht, B. Ja, heerlijk om op te dansen. Ja, zou maar, ik zo heb zeggen. je gedanst? Net stiekem. Een nacht. Nou, ik zou het zomaar kunnen hoor. Maar, of lag je in bed al? Nou, ik lig in bed, ik zit daar in een zit, op mijn bedje. Ja. Om te bedenken wat ik uh, nou zou gaan zeggen. Ja, want nou hang je aan de telefoon. Ja, dus, uh... ik kan eraan. <laughs> Iedereen we... heeft het altijd over eten. Hè? Ja. Eet in een restaurant, een vijfgangdiner, viergangdiner met uh, wijn uh, Dingen erbij. Mm -hmm. Precies. Mm -hmm. Maar ik hou niet van eten. Echt? Nou, dat is toch grappig, hè? Nee, dit is echt bijzonder, want ik, ik vind veel lekker. En in de top drie staat echt ook wel echt eten. Ja. al mijn vriendinnen, al mijn kennissen, al mijn mensen die ik om mij heen heb... die snappen er ook in hele uh, moe van mm -hmm. dat ik niet van eten hou. Wat ik, wat ik wel lekker vind, is moors ontbijten. Met een eitje en vers uh, uh, geperste tinsapsap. sap. ja. En een kiebitje erbij. Maar mm -hmm. voor de rest van de dag heb ik helemaal niks nodig. Maar dat, helemaal het, niet. Het is dus niet zo dat je niet van kouwen of van slikken houdt. Dat is het allemaal niet. Nee. Je vindt gewoon ja, eten ja, niet lekker. Ben... Nee. Hoe is dat nou dan... avondeten niet. Ik Hoe is niet het nou, van nou van toch brood. mogelijk? Ja, dat is echt heel gek. Ja, dat Iedereen... vind ik echt gek. Ja, ik hou niet van broccoli. Ik hou niet van uh, bloemkool. Ik hou niet van uh, vlees. Ik hou niet van vis. Nou, ik eet en, nooit warm. En hoe is dat dan gegaan in je leven? Hoe lang is dat al? Nou, al 30 jaar denk ik. En je bent 31. Ben 51 jaar, ik ben 53. En dus ergens in je, in je, in, toen je 20 plus werd, werd toen, toen ging het fout? Ik vind het gewoon niet lekker. Ja, maar als je als kind wel goed gegeten hebt en ineens veranderd, dat is dan. Nou, nee, is... ik moest. We hadden een gezin met negen kinderen. Ja. En dan kwamen we thuis en dan de bloemkool en dan de de hutspot en, ja. en ik rook al dat vlees en, en ik had daar zo'n hekel aan. Oh, bijzonder zeg. En ik zeg. doe het niet. Ik doe het nog steeds niet. Nee, maar hoe gaat het dan? Want het ontbijtje dat doe je dan, neem ik aan elke dag wel? Ja. Ik vind brood lekker, ik vind een eitje lekker, ik vind zo lekker, ik vind kiwi's lekker, ik mm. vind banaan lekker. Nou, dat heb je dan op om half acht of zo? En dan, ja. dan wordt het langzaam. Ik, ik krijg om elf uur meestal al de eerste hongerklap. En om twaalf nee, nee, nee. ja, en om twaalf uur krijg ik dubbel. En om half uur moet nou, ik, nee, ik echt nee. iets eten. Maar... Nou, ik niet. Ik heb een, een, een muziekclubje. Ik, ik, ik zit met vijf meiden in Brabant in den berg. En die waren vanavond ook. En die zeggen ook van B, nee, jij moet gewoon eten. Iedereen zegt het altijd van jij moet gewoon. Avond eten, jij moet gewoon groente eten. Maar je wil echt mij vertellen, B, dat jij dan de hele dag verder niks eet... behalve dat, dat ontbijtje? Ja, dat is echt waar. Dus dan weeg jij 23 kilo nu of zo? Nee, ik weeg gewoon 70. Hoe kan het dan? 60, en ik ben 1,67. meter 67. Maar dan snoep je de chips bij of zo? Of... Ja, maar wat is nou? Zeg nou eens eerlijk. Ja. Het zou nou net zo goed kunnen zijn dat die groenten net zo slecht zijn... dan dat ik het niet eet. Daar ben ik het echt met mezelf eens, hè? Nou, dat, dat, dat, dat hoop ik. Want als je nou echt dingen gaat zeggen dat je het niet met jezelf eens bent... dan wordt het een heel onduidelijk gesprek. Nee, nee, nee. Dat snap ik. Maar, maar ja, ik heb echt heel veel eten nodig voor mijn gevoel... om een beetje normaal rechtop te blijven. Maar jij ja, eten is blijkbaar heel weinig. Echt, ik heb het niet nodig. En je hebt alles geprobeerd. Dus ook Thais en Japans en Chinees en Mexicaans. Allemaal vies. Lekker. Ongelooflijk. Ja, lekker en... Een broodmaaltijd. Maar dan kan je en, toch smiddags... middags. niet serieus, hoor. Nee, nee ik krijg nog nog een gevoel. En ik werk 32 uur per week. Dan hou je toch heel veel tijd over als je niet eet? Ja, ik hou heel veel tijd over. Dan, dan, dan zing ik en ik, ik, ik schilder en ik hmm. doe van alles... Nou. Weet je wat, ik dan ga ik naar bed s'avonds... en dan ja. zeg je me wat heb je nou gegeten? Ik ben ik gewoon gegeten. Ik heb het niet nodig. <laughs> en dan, ik heb je je niet hoort wel eens van mensen die twintig jaar niet eten en zo... en dat ze toch niet doodgaan. Nou, jij komt in de buurt, hè? Je eet een heel klein beetje. Dus... Nou, liefschat, schat, ik heb het niet nodig. Ik denk dat het gewoon veel beter is. Alles wat jullie eten, met al die groenten die onbesmet zijn door... en dat, dat, dat wil ik niet zeggen dat dat zo is... Mm -hmm. maar het zou net zo goed kunnen zijn dat het net goed voor mij is. Dat ik het niet eet, dat ja. ik het niet eet. Maar je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel. Hè? Misschien ben jij zo'n uitzondering. Want ja. je, hebt, je hebt gezegd, uh, iemand leeft van de wind. Misschien, ja. mi misschien ben jij het. Ik zou van mijn liefde willen leven, eigenlijk. Maar je zegt, dat is wat nog mis. Ik zou... Dus dat is nog niet aan de hand? Jawel, jawel, jawel, Nee, je zit in je kleermakers op je bed. Wie zit er naast je? Ja. Niemand. Oh. Nee, nee, ik heb een heel leuke relatie en... Uh, ja, die komt één keer per week zo. Met een bloemkool. Heerlijk gezellig en fijn. Mm -hmm. Dan meen ik echt een hele goede, leuke, lieve, lieve vriend. Gelukkig. Ik ben heel gelukkig. Eet hij wel, die trouwens? Even, nee, nee je maar, vriend? maar het gaat over eten en daar ging het over. Nee. En het zei van, ik hoorde vanavond, en ik heb dat allemaal niet nodig. Ik weet, maar ik weet, maar jouw vriend, eet die wel? Ja, die eet van mij waanzinnig, want ik ko kocht voor... Morgen heb ik een, een heel leuk recept. Ja. En dat stond in de stem. Dat komt dus uit Breda. Mm -hmm. En dat is een heel leuk recept. Misschien kan je dat op de site even zetten. Nou, mail maar ja. door. Dan zetten we het erop, ja. Ja. Nou, dan moet je een, een uitje fruiten. Ja. En een nog leuk? Nee, zet het maar op de site en kijken we daar. Want een hele recept duurt te lang. Maar wat ga jij, nee. doen, wat ga jij nee. doen als je vriend zit te eten? En kijk jij hoe die eet? Ja. Nou, dan wens ik jullie, wens ik jullie alle twee een hele smakelijke maaltijd. Ik kan, ja. Dank B. Fijne nacht. Dag. Als ze nou maar kan slapen van de honger. Patrick, goedenavond. Hallo. Hallo. Ja, ik denk verdorie, wat een onderwerp, hè. Wat zou ik daar nou over kunnen zeggen? Ja, ik ben heel benieuwd. Als we flits gingen door mijn. Ja. Ja, mijn vrouw uh, ging weg met uh, een Franse vriend van me. En die uh, ging scheiden van me. Oh? En die nam de jongens mee, want die waren nog wat jonger. Ja. En, uh, maar die wilde terug. En uiteindelijk uh, heb ik de jongens dan gehad. Mm -hmm. Want uh, paar kookt lekkerder als maar. <laughs> oh, dat meen je niet. Dat is het echt. Dit de... ja, ja, ja. zou toch altijd bijna andersom zijn. Dus jij... Ja, dit, niet, niet alleen dat. Nee, ze vonden, ze vonden je natuurlijk ook een hele lieve papa. Ja, we maken ook muziek in huis altijd. En, uh, Hoe lang geleden gebeurde dit? Oh, pff, ja dat, dat heb ik een beetje verdrongen. Dus de, echt, uh, het aantal jaren, nou het zal misschien twintig uh, jaar zijn. Oh, dat, ja. Er zijn nu grote, grote jongens geworden, dus. Ja. Volwassen ja. kerels. tijd zei hoor. Maar toen, je, je, je vrouw, was dat onverwacht? Ze ging ineens weg met een fransoos Ja. Nou, onverwacht, ja. Ik, ik geloofde het eerst niet, want ik was al 18 jaar met haar getrouwd. Maar ja, het dus ja. trok toch uh, aan de palen en weg was ze. En, en waar, waar had ze die dan ontmoet, bij de pizzeria of bij de? Uh, nou, nee, dat was zo. Ik, uh, ik had een caravan in Saint-Tropez en daar gingen we elke zomer naartoe. Aha. En uh, met de jongens en uh, met de trein. Mhm. Mm is dus geen stress in de auto. Nee. En een taxi en dan de caravan. En uh, ik maakte toen ook nog muziek. En uh, ja, goed. Uh, en dan zit je een beetje te spelen. En dan komt er zo'n Fransman bij je kijken. En die maakt dan ook muziek. En dan, uh, ja, je kent het wel. Ja, maar dan klonk jij toch voor in mijn oren als een hele leuke moderne man. Je kan goed koken, je maakt muziek. Je hebt een ja, caravan. Ja. Nou, ja. echt alleen maar pluspunten hoor ik. En dan gaat ze er toch van tussen. Nou ja, zij was aan het hardlopen. want hij vond hardlopen leuk. En, uh, hij vond hardlopen ook leuk. Tja, maar <laughs> dus... Toen gingen ze twee hardlopen en rek- en strek oefeningen doen. Maar, maar dus <laughs> hij was sportiever dan jij, daar kwam het op neer. Ja, ja ik heb helemaal niks met sport. En toen, uh, ging, toen ging ze bij uh, je weg? En ze en een beetje schaken, een beetje van die stuk optillen. Ja, dat is natuurlijk wel saai voor een vrouw. Maar de, dat, to, <laughs> ja, toen ja. ging ze bij je weg en ze nam de boys mee. Hoe lang duurde het voor ze, voor die boys terugkwamen? een half jaar. Dat heeft niet zo lang geduurd, hoor. Oh, maar vind ik nog best wel lang, hoor. Ja, ja, ja. Oh, dus dan was jij in één klap helemaal ah, alleen. Ja, maar toen inzitten een hele en Dan gingen ze bellen s'avonds naar pa en dan janken aan de telefoon. Dat oh. is niet zo leuk, hoor. Nee. Dat is helemaal niet zo leuk geweest. En, uh, nou ja, toen zei ze zelf van, ja, het is, ik, hij is niet meer te houden. Hij moet maar bij jou gaan wonen. Nou, ja. Wat, heb je, zo, voor ze uh, wat uh, heb je voor ze gekookt toen ze terugkwamen de eerste keer? Weet je dat nog? Macaroni, hè? <laughs> dat was het. Macaroni. Ah, wat ja, ja. En hoe deed jij dat? Met smack uit zo'n blik? Of, uh... Nee, ben jij al? Nee, echt een, een, geen gehakt zelfs. Een Duits biefstukje, dus heel weinig vet. En dan uh, fijne soepgroenten. En dan tomatenpuree. Zo. En uh, een paar uitjes en een knoflook. We en praten en dan... met een kenner, heerlijk. Een saus. En dan een beetje droge basilicum, of als er is, uh, verse basilicum erdoor. En dan, uh, ja, een lekkere macaroni erbij, hè? Ja, klinkt helemaal goed. Dus ja. die, die boys waren terug en die waren blij dat ze weer in Nederland waren bij hun vader. En ja, die zijn en, gelukkig... Ja, maar hoe zijn ze het huis uit, jongens. Ja, maar oe, oe, je zei het was geen leuke periode. Hebben ze er blijvende de schade van ondervonden of zijn het leuke kerels geworden? Uh, nee, niet echt Er de blijvende schade van ondervonden. Nee, nee, nee, nee. Dan heb je toch... Wel kritisch van uh, wat voor vriendin ik in huis haal. <laughs> dat vind ik altijd goed, natuurlijk. Want, ah, ja, wat, uh... Je hebt in het verleden ook wel wat wonderlijke keuzes gemaakt... zo te horen, dus dat is wel goed. <laughs> ben, je, ben je een beetje gelukkig geworden, toch, Petri? Uh, nou, ik heb um, een vriendin is uit Frankrijk frankrijk ja. Dat is een Hollandse, die, die woont daar. Mm -hmm. en, uh, in die ja, caravan die eet, weer, of niet? Die eet heel raar. Maar ze zit niet in die caravan? Nee, nee, nee. Ze, ze zit in een, in een klein huisje. En wat, wat eet ze dan voor raars? Alleen maar fruit. Oh jee. Alleen maar fruit. Ananas, bananen en uh, ook wel uh, verse groenten. Hè. Het is net een konijn hoor. Ja, en, en dan kom jij aan met je macaroni met bierstuk. Het is een hartstikke lekker wijf hoor. Maar, ja, dat, dat, dat stomme gevreet. Geef mij nou een, een lekker bierstukkie of zo. Weet je wel. Is een lekker vlees, het lekker stukje vlees, aardappeltjes en zo. Ja, en is het een reden om de relatie te beëindigen? Of uh, moet je gewoon niet zeuren oh, en nee, het is gewoon ik, een lekker wijf? Gelukkig ga stel en ik ga gewoon lekker uh, met mijn vleesje koken. Oh, dus eigenlijk zit je over dat einde zit je een beetje te zuren Peter, ik mag blij zijn dat je zo'n knappe ja, vriendin Ik vind het is wel leuk om samen lekker gezellig te eten. Nou dan eet zij toch lekker een ananas en jij een Ja, ja, ja. Nee. Precies, we zijn eruit. Mag ik je danken voor dit mooie verhaal? Ja. <laughs> Hartstikke mooi. Ik slaap lekker straks. Doei. Ja, ik, en ik heb een heel mooi mailtje gekregen van Ger en en dat mailtje is voor meneer Zonneveld die net belde en Ger die schrijft ik hoorde u op Casa Luna, ik woon ook in Den Haag, ik ben 60 jaar, kreeg al honger van de Bami, maar nog meer van de gezelligheid. Vriendelijke groet, Ger. Dus, uh, meneer Zonneveld, als u nog luistert, geef even een reactie op de mail of bel nog even. Want uh, ik ben wel benieuwd wat u daarvan vindt, van deze moderne eens mee in de Watjang-service van de NCV. Wat fijn is dat, hè? dat het gewoon werkt. Mooi.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 Haar debuutalbum, De Koek. En, en ze won in 2009 al de grote prijs van de, de Nederland in de categorie Singer Songwriter. En ik kan wel horen waarom. Ik vind het leuk. We gaan naar uh, uh, een mailtje, kreeg ik van Ans Bakker. En die schreef: uh, Ja, we eten nog steeds vlees. En daarmee krijgen we heel veel smerige stoffen binnen. En we zijn al door zoveel wijze mensen gewaarschuwd. Waaronder Gandhi, die ooit schreef: Je kan de beschaving aflezen aan de manier waarop mensen met dieren omgaan. Nou, eh. Uh, dat is nog steeds uh, natuurlijk voor verbetering vatbaar. Um, we gaan naar de volgende beller. Wie heb ik aan de lijn? Harry. Harry, hallo Harry. Hallo. Hoi. Hoi. Ja. ja. Er werd net gevraagd waarom bel je? Nou over eten natuurlijk. Ja, wat, wat heb jij met eten? Wat voor emotie hoort daarbij voor jou? Uh, nou, ik kook altijd te veel. <laughs> Grote hoeveelheden. Ja. <laughs> en, uh, uh, ja, misschien komt het... Ik, en, uh, als kind opgegroeid in een hotel. En ja, grote pannen. Ja, welk hotel was dat? Uh, dat was in Appingendam in Groningen. Aha. En uh, ja, er stonden altijd grote pannen op het vuur. En ik vind het nog steeds heerlijk om uh, grote hoeveelheden te kopen. Wat, wat een mooi verhaal. Zodan mijn hele familie komt uit Groningen. Dus ja. Appingendam, dat klinkt mij zeer vertrouwd in de oren. Uh -huh. En de, hoe, de, de, de, de, wat, een familiehotel was het? of Eenvoudig hotel waren, uh, ja, vooral veel mensen die uh, in de in de buurt werkten. Ja. En uh, die, die konden ook niet kiezen van de kaart of zo. Er werd gewoon uh, gekookt, uh, aardappels, uh, twee of drie soorten groenten, uh, vlees. En dus was er altijd wel een groente bij die je lustte. En dat kwam op tafel. Ja, dat is heel charmant eigenlijk, hè. Iets wat je zo langzamerhand ook wel weer tegenwoordig ziet in restaurants. Ja, van, eigenlijk nou, eigenlijk, de, eigenlijk wel, hè. De kok verrast u gewoon. U kunt alleen zeggen dat u ergens niet van houdt, bijvoorbeeld. Ja. In mijn geval roggebrood vind ik echt heel vies. Ja, voor, Ja, dat is één waar ik echt niet lus. Ik, ik vind het allemaal smerig. Als oh. ik het al ruik, krijg ik al een, een neiging om nooit meer te eten, net als B. Dus, Oké. Okay. Maar nou, heb je jij hebt dat hotel niet overgenomen, hè? Dat is wel nee, mijn jammer, broer, Jong. Mijn, ja, mijn broer wel. Nee, ik vind het niet jammer. Ik vond het ik vond er heel leuk om, uh, ook toen ik wat ouder was... om er een paar weken uh, te werken, op ja. vakantie of zo. Maar dan was ik ook altijd weer heel blij dat het afgelopen was... en dat ik gewoon weer lekker mijn eigen gang kon gaan. En waar woon je nu? En wat doe je met al die hoeveelheden eten die je maakt? Nou, dan nodig ik mensen uit. Kijk. Dan uh, bel ik, uh, me, ik... Ik werk zelf niet meer en dan... Uh, nou, dan bel ik mensen uh, uh, waarvan ik weet, uh, uh, vrienden die wel werken, van hé uh, hey, joh, kom vanavond eten. Ik vind dat je dit helemaal het goed doet. heel te veel uh, gemaakt. Gezellig. En... Je bent een goede vriend, Harry. Heerlijk. Ja. En uh, meneer Sonneveld, die, die weet nu wat hij doen moet. Hè? Hij heeft al één vriend aan tafel nu. En er zijn no waarschijnlijk nog meer aan Ja, onder. maar er moeten meer bij, hoor. Ik hoe denk je... het wel. Woon je in Den Haag? Ik weet niet hoe, hoe gezellig. Lijkt me ook. Dank je wel, Harry. Oké. Okay. Slaap lekker. Jo, dat rustig. Dank je. En dan gaan we nog even naar Kees. Kees, goeien nacht. Hi, Aram. Hi, wat heb jij met eten? Nou, een heel stom verhaaltje. Oh. Mm. Ik heb uh, jarenlang met een vriendin... Ik hoor heel veel storing, maar dat hoor jij waarschijnlijk niet... want ik heb dit al eerder gehad. Nee, ik hoor geen storing, maar ik hoor je wel okay. keihard. Dat is ook wel weer bijzonder. Oké. Okay. Maar wat heb jij uh, met een vriendin jarenlang gedaan? Uh, Witlof, aardappels en tataan gekookt. Ja. Maar dan in alle variaties, want je kan weer het hartje eruit snijden, ja. je kan de losse blaadjes doen, je kan het uh, fijn gesneden doen. Mm -hmm. Maar voor we gingen, koken altijd wijn erbij natuurlijk en dan stonden we echt samen in die keuken met die drie ingrediënten. En we hebben er elke keer iets anders van kunnen maken. En was dat een soort, en, uh, soort idee voor een kookclubje met drie ingrediënten als sport? <laughs> nee, helemaal niet. Maar we vonden Witlof wel lekker, maar je kan er ook weer salade van maken met iets van... Uh... Ja, maar Kees, ja, is... je hebt wel 50 lekkere groenten, dus op een gegeven moment dan kan je toch geen Witlof meer zien? Nee, maar ik denk dat dat een soort humor was van ons. Uh, uh, ja. dus het was heel erotisch, uh, samen in die keuken met de wijn, en uh, dan weer iets nieuws doen met die Witlof. En dan spannend, en dan keek je, hoe, en dan, heet, ja, hoe, heette, lang. Zij? hoe heette zij? Nelke En dan keek je Nelke dieper naar haar ogen en zei je, wat zullen we vandaag doen ja. met de Witlof? En dan uh, zei ze, uh, nee, dan zei ik, uh, lekker hè, is zit weer. Uh, <laughs> <laughs> en, ging, en, en bleef het dan altijd bij eten of werd het daarna altijd een woeste... Nee, dan gingen we later in bad zitten natuurlijk met kaasjes erbij. Ja, uh, zie je. Campagne. Ja, Wat uh, romantisch. Ja, nee, maar dat deden we ook. <laughs> Nee, maar dat... Witlof kun je zelf wel mee doen. Dat is, uh, maar jij, jij vindt dat niet interessant, Witlof. Ja, heel erg. Maar ik, ik denk dat het Witlof meer een aanleiding was voor jullie. Een soort veil, een veilige groente om mee te beginnen. Om vervolgens nog veel engere dingen in dat bad te doen, denk ik. Ja, ja. Okay, ja. Zie je? Het ja, bad, bad was pas het begin natuurlijk, eigenlijk, hè. Ja, ik bedoel, het is laat, maar ook weer niet zo laat, dus die details hoeven we allemaal niet. Maar ik vind het wel mooi om nou eens te, ho te horen dat groente, één een, een, een, een soort groente, een directe katalysator kan zijn tussen twee verliefde mensen. Ja, ja. Dat vind ik mooi. Zo. Uh, maar uh, meer herinnering, want uh, daar weet je ook, Armin, je herinneringen zijn niet altijd uh, even zuiver. Maakt niks uit. maar uh, Ja, en volgens mij hadden we alleen maar witloft. Uh, waar, waar, nou, uh, waar is Nelleke gebleven, Kees? Ja, die is inmiddels getrouwd afgelopen jaren, heb ik begrepen. Met een, met een witlofkweker? Ja, met een nee, spruitjeskweker. Ben je serieus? <lacht> nee, joh. Ze <lacht> nou, is wel getrouwd, maar niet uh, uh, met een ene Jan. Maar nee, met, uh, hoe dat precies zit. En nou hoort ze dat morgen terug. En dan, dan heb ik het helemaal gedaan. Oh, het is erg. Geeft niks. En wij, met wie ben jij getrouwd? Nou, met mezelf. Oh, dan heb je toch iets fout en, gedaan. En, ik heb eigenlijk nu geen witlof meer. Dat, is wel, dat denk ik ineens aan. Dat is wel jammer, ja. Misschien is dat ook weer... Het is een, een vruchtbare avond aan het worden. Dan gaat de meneer spruitjes kopen. Dan krijgt de meneer een gast aan tafel. Misschien moet jij voornemen om morgen je, je friste shirt aan te doen. Je lekkerste aftershave op. En je gaat naar een spannende, drukke groentewinkel. Je wacht ja, tot er... ga ik eten. Nee, dat zou ik nou niet doen. Want, en dan ga je wachten tot er een paar leuke vrouwelijke klanten zijn. En dan zeg je zo sensueel mogelijk tegen de groenteboer... Mag ik van ja. u vier struikjes van die overheerlijke witlof... Ja. En bedankt. dan snijd ik zelf nou, het is er wel even uit. Zit niet erg Dat kan je ook doen, maar ik weet niet of dat lekker is voor een vrouw. <lacht> ik snijd hartje er even uit. Misschien moet nee. je dat pas thuis zeggen. <lacht> Kees, ik denk helemaal dat het gaat lukken. Ik, ja, je, ik wens je een heel mooi leven toe en in ieder geval een fijne nacht. Ja, Harrem, erg bedankt voor deze uitzending. Graag gedaan. Dag. Oké, okay, dag Arum. Morgen zit die Klaas Drupsteen en hij praat met Marjolein van Asselt, hoogleraar risicobeheersing aan de Universiteit van Maastricht en lid van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid die heeft een boek geschreven over hoe beleidsmakers om moeten gaan met de toekomst. En ik ga op ons antwoordapparaat een vraag inspreken. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Klaas, Marjolein van Asselt denkt veel na over de toekomst... net zoals mijn gast van vannacht, Quirijn Bolle. En ik zou van Marjolein wel willen weten... wordt goed, eerlijk geproduceerd voedsel ooit de norm in Nederland? En wanneer dan? Of blijft de meerderheid altijd voor mindere kwaliteit kiezen? Daarop graag een antwoord. Ik wens jullie een mooi een visionair gesprek. Ik vond het uh, erg fijn om hier weer te zijn. Ik hoop tot een volgende keer. Slaap lekker of blijf nog wat luisteren. En ik vind het wel jammer dat ik op dit moment niet bij jullie in de huiskamer ben... om te kijken wat iedereen midden in de nacht aan het snacken is. Je hebt mensen die kunnen uit een lege koelkast... met, met een lampje en een pot augurken... kunnen ze toch nog een hapje maken wat zo lekker is... dat je toch nog net even opblijft. je nog even je tanden erin zet. Nou, zo'n hapje wens ik jullie allemaal toe. Slaap lekker en tot de volgende keer. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV